Goedenavond, een nieuw uur van NOS Langs de Lijn met sports en muziek ligt voor ons. Laten we eens gaan kijken bij het marathonschaatse. Sebastian Timmerman, Irene Schouten won het bij de vrouwen. De mannen zijn al hun rondjes aan het rijden. Dat wel, maar nog niet een wedstrijdverband. Nee, ze rijden nog even in. Het uh, loopt ietsje uit. De baanverzorging uh, die nam uh, wat langere tijd in beslag uh, hier in Amsterdam. Op de Jaap-Edebaan waar het nu heel erg hard is gaan regenen. Dus dat zal de wedstrijd bij de mannen dadelijk uh, nog lastiger gaan maken... dan dat het sowieso was. 125 ronden gaan ze dadelijk rijden. 56 rijders hebben zich ingeschreven voor deze eerste marathon dus van de KPN-cup. En dan wat volleybal Groningen tegen Apeldoorn. Acht uur zou het beginnen, geloof ik, Lars. Is het ook gebeurd? Stipt. 8 acht uur inderdaad werd er gefloten en toen begon de wedstrijd. 4-4 is inmiddels de stand in de eerste set. Beide ploegen houden elkaar goed in evenwicht. Je ziet niet zoveel verschillen. Goede aanvallen nog wel, wat minder verdedigend werk. Maar het uh, gaat tussen Lycurgus en Dynamo gelijk op. En dan het Bebinton de Dutch Open bij Theo Plachard met Nederlands succes. Dat heb ik je eerder al gemeld. Is er nog meer Nederlands succes te melden wellicht? Het zou nog kunnen. We hebben nog twee halve finales af te werken met Nederlandse deelname. Bijvoorbeeld het damesdubbel met aan de Nederlandse kant Selena Piek en Iris Tabeling als derde geplaatst. Zij gaan direct spelen tegen een Engels koppel. Bij winst ook een Nederlandse finale in het damesdubbel. En de laatste wedstrijd van vanavond is de halve finale in het vrouwenenkel. Met namens Nederland Petty Stolzenbach. Heel verrassend zover gekomen. Zij speelt tegen een sterke Tsjechische en ook hier bij winst van Stolzenbach. Wat ik niet eh, verwacht, zou het een Nederlandse finale kunnen worden. McDonald en Mr. Rock'n'Roll. Iets voor achter. Heeft u het al meegekregen? Het was een enorm spannende finish bij de eerste marathonwedstrijd in Amsterdam op de Jaap Edebaan. Uh, wie, was, wie was het nou? Uh, Fotofinish moest eraan te pas komen, maar Irene Schouten bleek toch echt de beste te zijn. In de stromende regen staat Sebastian Timmerman nu naast haar. Het komt met bakken uit de hemel, dus ik zal je niet te lang storen. Maar uh, gefeliciteerd met de overwinning. Is het een verrassing voor je? Nou, ik wist wel uh, dat het goed ging en dat ik uh, een van de kanshebsters was. Maar uh, ik zat de laatste ronde zat ik niet helemaal goed. En dat ik het nog zo kon afmaken, dat uh, ja, was echt top. Ja, het was een uh, zware wedstrijd natuurlijk op de Jaap-Edebaan altijd. Uh, um, dan rijden jullie weg met 16 vrouwen in totaal. Dat gebeurt niet zo heel vaak, hè? Dat een gro grote groep rond ronde voorsprong pakt bij de vrouwen. Ja, en, uh, zo vaak rijd ik ook niet marathons. Dus, ja... Dat... Ja, dat weet ik niet echt. Maar uh, ja, was, uh, ik hoorde net ook al dat er uh, ja, best veel mensen wegreden. En, uh, ja, het was een zware wedstrijd, ook omdat ik voor die uh, tussensprints ging. En uh, ja, dat maakte het toch wel zwaar. Dat telt mee ook voor dat, uh, voor dat algemeen klassement inderdaad. Daarmee pak je extra punten. Dus je bent ook meteen de eerste leidster in het uh, algemeen klassement. Je rijdt ook op de lange baan. Hoe, hoe combineer je dat? Steekt er een van de twee bovenuit voor jou? Ja, lange baan uh, is toch wel mijn hoofddoel. En ik gebruik de marathon daar uh, als training voor. Dus dit was eigenlijk een training in de opmaat naar de enkele afstanden? Ja. Nou, een lekkere training dan. Ja, zeker. Goed begin. Je bent uh, van ploeg gewisseld, ook op de, de lange baan. Vorig jaar zat je bij uh, Marianne Timmer in Team Liga, nu bij project 2018. Uh, uh, mooie naam. Hoe kijk je naar nou terug op dat, dat moeilijke vorig jaar? Ja, ik, uh, had gewoon, ik had problemen met mijn gezondheid en uh, het lukte gewoon niet. en uh, ja. Ja, het, het ging niet en dan uh, zit je ook niet lekker in je vel... En, ik weet, ik, ik heb andere trainingen gedaan en ik weet dat dat niet goed voor mij is. Ik moet gewoon ja, af en toe lekker een paar marathons rijden, een paar uh, Skielenwedstrijdjes van de zomer rijden. En achter jongens aan trainen. Daar word ik beter van. En dat uh, kan heel goed in uh, project 2018. Blijf jij uh, de marathons rijden zeg maar, tot aan de enke afstanden? Of? Ja, waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk rijd ik uh, de eerste vier uh, marathons. Omdat ik me uh, wil plaatsen voor de mass start. Uh, na vier... voor De World Cup, lange ja. baan. ja. ja. Voor, uh, na vier wedstrijden wordt uh, de eerste van het klassement. Die mag daar naartoe. En daarna gaat de focus op de enke afstanden? Ja. Dankjewel. Okay. Dat was de rene schouten bij Sebastiaan Timmerman. Straks dus uh, de wedstrijd van de mannen die uh, ongetwijfeld nu al begonnen is. Daarover later meer. We gaan naar Lars Geerts bij het voetbal Groningen tegen Apeldoorn. En beide teams hebben besloten om er een lange wedstrijd van te maken. Stond het de vorige flits nog 4-4. Inmiddels is het 11-11. Hoewel Felicissimo de Brazilianen dienst van Groningen de bal nu in het net serveert. En daarmee uh, Dynamo. De kleine voorsprong geeft. 12-11, felicissimo. Al een aantal jaren in dienst van uh, uh, Lee Ik ben er al niet zo heel erg overtuigd van zijn kwaliteiten. En dat laat hij in deze wedstrijd ook nog steeds zien. Want als aanvaller heeft hij nog weinig gebracht. Lee leunt heel sterk op Robert Andringa. De international in het team die afgelopen seizoen uh, of pardon, uh, twee seizoenen geleden zijn been brak hier in uh, Groningen. In dezelfde hal. Er werd gevreesd voor zijn carrière. Dat is een carrière die toen net op gang was gekomen. Hij was uitgenodigd door toenmalige bondscoach Peter Blanchet om deel te nemen aan Oranje om uh, mee te trainen. En heeft ook een wedstrijdje in de World League mogen spelen op dat moment. Brak zijn been en is een lange tijd, lange tijd uit de running geweest. Maar goed om te zien dat hij nu er terug is en ook weer speelt. En zo belangrijk is geworden voor Lee Kuddigis, Want zo'n beetje alle punten moeten van hem afkomen. Bij Dynamo, ja, daar moeten de punten van Hogendoorn komen. Die heeft ook een plek in Oranje bij elkaar gevolleybald de afgelopen tijd. Doet het daar heel erg goed. Afgelopen seizoen een van de betere spelers aan Oranje zijde En hij moet Dynamo nu aan een landskampioenschap gaan helpen. Op een uh, voorlopig in deze wedstrijd, de eerste van het seizoen... in de reguliere competitie, staat het nog steeds gelijk. Jawel, 13-13. Goed, dat was het uh, volleyballen. Dan uh, na het basketballen vanavond de tweede ronde in de basketbalcompetitie. En in die competitie worden drie teams getipt voor de titel... Den Bosch, Leiden en Groningen. Grote verschillen natuurlijk in de, de competitie. Echte toppers, teams uh, die er tussenin zitten... en uh, clubs die bij wijze van spreken als amateurs meespelen... En volgens leidingcoach Toon van Helfteren is dat een terechte constatering. Er zijn ploegen die hebben beschikking over financiën... en er zijn ploegen die hebben maar zeer sporadisch geld. Die doen mee en dat is goed dat ze meedoen. We willen een, naar een volwaardige competitie toe. De competitie is al een aantal jaren niet meer van het niveau... zowel kwalitatief als kwantitatief van, de jaren, van jaren geleden... We hebben nu weer tien ploegen. Er zijn er in elk geval drie bij die het op een minimumbasis gaan doen. Maar goed, we moeten dat positief bekijken... en hopen dat op termijn, een aantal jaren, dat ook die ploegen aan kunnen haken... bij wat de ploegen met het grotere budget op dit moment aan het doen zijn. Als u nou even kijkt naar die ploegen die minder hebben... en daar even de deur open zou doen, even naar binnen zou gluren... Ja, wat, wat heeft dat met professionalisme te maken? Ik bedoel, zit er, er zit veel verschil tussen die topploegen en die mindere ploegen. Hoe moeten wij ons dat voorstellen op een lager niveau? Um, ik denk dat uh, professionalisme dat, moet je, dat begint met, met beleving je moet um, en, ik, en zo is het natuurlijk bij allemaal begonnen bij alle, alle, alle teams en dat betekent dat je, um, er, je je begint met het samenstellen van een team en je zet daar een coach bij je zoekt wat naar medische begeleiding en uh, die, die beleving dat, dat betekent dus dat de coach en de spelers die willen hun tijd in het basketbal stoppen en aanvankelijk was dat voor weinig en uh, op een gegeven moment kan, uh, staat er wat financieel wat meer tegenover. Maar het gaat erom dat je eh, dag in dag uit met je sport bezig bent. Um, ik denk als ik een, uh, naar een ander voorbeeld zoek, ik denk dat heel veel eh, eh, gouden medaille of medaillewinnaars van de Olympische Spelen... Nederlandse medaillewinnaars... ik denk dat bij de, met name de individuele sporters er heel veel zijn... die ook moeten sappelen om rond te komen. Die, die moeten wikken, wegen en sponsortje moeten zoeken. En, eh, maar die hebben wel de beleving van het professionalisme. Van, professio van fulltimer zijn. Je tijd in je sport stoppen, zo goed mogelijk worden. En dan kijken of je onderweg daar ook de financiële vruchten van kan... Kan en datzelfde geldt dus voor deze basketbalploegen. Het gaat erom begin, stop de tijd in, beleef het als een beroep... en hopelijk kan dat uiteindelijk ook uitmonden in een net betaald beroep. Kunt u zo zeggen wat nou een goede speler hier krijgt... of is dat nog altijd een beetje schimmig? Nee, ik kan, ik, ik kan wel een beetje een indicatie geven. Dat, dat is niet schimmig. Maar ik, ga niet, geen exact, ik zal geen naam en, en exacte bedragen gaan noemen. Maar eh, ik vind dat bij eh, de, de topploegen... dat de, de spelers een, een fatsoenlijk salaris hebben. Dat, dat kan ik wel zeggen. Ja. Dat, dat Dan is hebben we het niet over fulltime salaris. Ofwel. Um, jawel, jawel. Zij, um, ook de Nederlandse spelers, met geld voor mijn ploeg, geld voor Nederlandse spelers in Den Bosch en in Groningen. Um, die zijn alleen maar met basketbal bezig. Dus die krijgen daar een... Uh, een ...fatsoenlijk uh, salaris voor. En ik uh, zelf... Ik, ik, uh, ...ik ben fulltime in basketbal, ...maar ik heb ook nog steeds... ...een, uh, een, een baan als, als uh, gymnastieker daarnaast. Dus ik weet een beetje wat, uh, wat er aan salarissen betaald wordt... ...in de niet-sportwereld. Nou, deze jongens, ...er zijn een fatsoenlijk salaris... ...maar er zijn natuurlijk ook ploegen... ...waarbij het fatsoenlijk een beetje zakt naar... Um, ...een leuk salaris. Uh, en vervolgens, ja als jij dan doorvraagt... ...de ploegen die erbij gekomen zijn... ...ik denk dat uh, veel spelers het daar nog voor nagenoeg niks doen. En die zullen eraan moeten werken om in de situatie te komen... dat dat beter kan. En, en als dat niet bij de ploeg is waar ze nu spelen... dan misschien voor die spelers, als ze zich goed ontwikkelen... dat ze over een jaar, twee jaar bij een ploeg terecht kunnen... die wel een salaris kan betalen. Tot zover de achtergrond. Laten we even naar het sportief ook gaan... want dat is uiteindelijk het belangrijkste. Um, jullie hebben de Supercup gewonnen. Hoe ziet die competitie eruit? Drie sterke ploegen. Wie is de favoriet? Of kun je dat niet zeggen? Nee, dat is, dat is moeilijk te zeggen. Uh, kijk, over, uh, normaal, nee, ook nu zal ik zeggen, de, de kampioen van vorig jaar is favoriet. Hè, want die, die gaat zijn titel verdedigen. En uh, zolang je in dezelfde omstandigheden verkeert als het verleden jaar... en dat is het geval voor de Bos, zijn zij de te kloppen ploeg. Dus laten we die als favoriet stellen. Dan zal duidelijk zijn dat Groningen en Leiden uh, net zo hard mee gaan doen. Want deze drie ploegen, in de andere volgorde... die zijn vorig jaar uh, 1, 2 en 3 geëindigd... met één wedstrijd verschil uh, winnen verliezen tussen die drie ploegen... Ik denk dat dat dit jaar niet heel veel anders zal zijn. Maar de, eh, nogmaals, de, de kampioen als la, de, voorlopig even favoriet noemen. Maar het kan Groningen worden, het kan Leiden worden. En dan... Daarachteraan komen, heel kort. Uh, de ploeg van vanavond, Zwolle, die wij, waar we tegen gaan spelen, is een, een beetje een outsider. Maar ze we staan wel op het punt om, om toch door te breken. Dat hebben we vorig jaar go heel goed gedaan. En hetzelfde geldt een beetje voor, uh, voor, voor Leeuwarden en Nijmegen, die op het vinkentouw blijven zitten. En dan heb ik zes ploegen genoemd. En daar, uh, ik verwacht dus uit de top drie. Maar uh, de andere drie die, uh, hebben misschien een outsiders uh, kansje. Leidencoach Toon van Helftere tegen Ragnar Niemeijer. This way you ought to be Amazing in the sunshine so fine there's a place in my heart i know it's where you ought to be amazing in the sunshine you should be feeling so fine. in my heart. Jonathan, Jeremiah en Lezen in de sunshine. Lars het volleyball Groningen-Apeldoorn. Uh, de eerste setting het zijn einde. 23-18 in het voordeel van Lycurgus. Dat is vooral te danken aan Mark van Werkhoven. Die had een uitstekende serviceboard. Zette heel veel druk op uh, Richard Jansen van Dynamo's, Een jonge speler. Dat kostte Richard Jansen ook zijn plaats in de selectie? Hij is uh, naar de kant gehaald. En in zijn, verva uh, zijn vervanger heet Hagen. Niet zo heel erg van belang. Want het is setpoint voor Lycurgus. Op dit moment 24-18. Prachtige middenaanval uitgemaakt door die zelden van Werkhoven weer. Dat deed hij heel uitstekend. En Felicissimo is de man die mag gaan serveren aan Groningse zijde... om deze set te proberen binnen te halen. De verdediging van Dynamo die laat het vooral afweten. De stop die laat het afweten. De servicedruk van Groningen is niet zo heel erg groot. Maar het verwerken aan Apel door zijn kant is gewoon niet goed. Felicissimo slaat de bal in het net. Dat heeft hij eerder in deze set uh, gemaakt. Ik heb voor hem één punt genoteerd als hoofdaanvaller aan Groningse zijde. Dan moet hij zichzelf toch eens afvragen wat hij daar in het veld aan het doen is. En ik vind dat coach... Ronald Sootsma dat ook zichzelf eens moet afvragen. Dynamo met de service. Jaren Niebeek mag dat doen. Natuurlijk nog wel steeds die setpoints op het scorebord. En daar is Wilson nog een buitenlander in dienst van Liecurges. Die slaat in het blok van Hogendoorn, Maar via de armen van Hogendoorn gaat die bal buiten de lijnen. En zo pakt Liecurges de eerste set met 25-19. Dat hadden ze bij Dynamo wellicht wat anders gedacht. Het marathons gaat, uh, Sebastian in Amsterdam. Ik heb bij haar even openstaan. Ja. <laughs> oh jee. En? Niet duizend. Je mag het regenpak aanhouden? Ja. Doe ja, precies. Maar, ja. Doe dat maar. Ja. Ja, we hebben het regenpak aangedaan en uh, die, die houden we inderdaad maar gewoon aan. Het uh, is iets minder hard aan het regen, maar er komt nog altijd genoeg naar beneden... bij uh, de mannenwedstrijd, die nog 99 ronden hebben te gaan. Dus dat betekent dat ze uh, er al uh, 26 ronden op hebben zitten. Uh, Eén koploper, Jens Zwitser, nadat we eerder in de wedstrijd hebben gekeken... naar een duo dat het probeerde en een, oh, een tijdje voor het peloton uitreed... Ronald Kruijer en Koen Verweij, de lange baanrijder uit de ploeg van Jan van Veen. Nog zonder sponsor, die ploeg trouwens, die uh, wat betreft de marathon... Uh, ook weer uh, is opgestapt, Spreekt, uh, spreekwoordelijk. Hij heeft vaker marathons gereden. Maar dat nu doet voor de ploeg van uh, Wadro: Dat is de ploeg van Henk Angenent. En die staat naast mij, de uh, Elstede Tochtwinnaar Henk. Uh, waarom staan je nu op thuis? Nou, na, na vorig jaar winter en zeker na de, na de, na de natuurhuiswinter heb ik gewoon besloten om, uh, ja, om toch iets, uh, iets minder hooi op de vork te nemen. En uh, om me rond de wedstrijd meer te kunnen concentreren op, uh, op sponsors en, uh, en, uh, en uh, ja, eventueel uh, gasten van de sponsors en uh, ja, andere, andere randverschijnselen zeg maar. Het was me gewoon even, even te gek allemaal en uh, dan hou ik iets meer tijd over voor, uh, voor de andere dingen eromheen. Het rommelde ook een beetje bij jullie in de ploeg hè, vorig jaar? Ja, maar dat, dat, dat ook wel. Maar dat was niet de oorzaak van, van dat alles. Maar uiteindelijk heb ik, ja, je moet je op een gegeven moment ook bij jezelf uh, goed in de spiegel kunnen kijken. Van, is het wel wat ik, wat ik, wat ik, wat ik, waar ik goed in ben en wat ik, wat, ik, uh, wat ik wil? Nou, en ik denk dat ik naast de baan uh, meer voor de ploeg kan betekenen op de baan. Dus dan uh, heb, uh, heb ik Jacob van de ploeg uh, gevraagd. En uh, ja, die ken ik al jaren. Dat is ook wel een vriend van mij. En uh, ik zei, zei ja, dat willen doen? Nou, dat, dat, dat, dat vond hij een hele eer. En die heeft ook bij de B gereden. Dus die heeft ook wel nodig ervaring. heeft zelf heel veel uh, triathlon ervaring. Dus ja, het wordt natuurlijk vrijwel ook wel even een beetje spannend. Maar uh, ja, ik heb er heel veel vertrouwen in. Is het wennen om hier te staan? <laughs> nou, nee hoor. Ik, uh, het verandert niet zoveel. Je ziet de koers en uh, alleen je hebt geen, uh, geen echte directe invloed. Maar tot nu toe uh, maken ze ook nog geen kapitale fouten. Dus dan is er ook niks aan de hand. Valt je verder nog wat op tot nu toe? Na, nou ja, zo'n 30 ronden ongeveer. Ja, dat er gewoon hard gekoerst worden. En uh, dat, uh, dat er toch heel veel jongens toch weer aan elkaar gewaagd worden. En dat het hier en daar de koekeloer is. En uh, ja, dat is altijd wel zo in het begin van de wedstrijd. En ik verwacht dat er zo wel, uh, ja, dat er toch wel een, een groep uh, gaat lopen. Dat is bijna altijd wel zo de eerste wedstrijd. Maar ja, je weet het nooit. Misschien, uh, misschien niet vandaag. Misschien wordt het een marsje Ja, goed. En dan hebben we uh, met Koen hebben we daar een, een mooi wapen voor in het vuur. Dus, uh. De laatste jaren uh, stak Bam vaak uh, boven de rest uit. Verwacht je dat weer dit seizoen? Nou, ik denk... Uh, kijk, het is altijd natuurlijk zo. Uh, er zijn natuurlijk altijd bepaalde ploeg die de, die de trend zet. En uh, vervolgens zie je dat de rest daar natuurlijk weer, uh, weer aansluiting bij gaat maken. Of, de, of, de, of, de, of de er er steekt. En ik denk dat de meeste ploegen wel weer een aansluiting hebben gevonden. En uh, ja, hun gaan ook de pijlen wat meer op de lange baan richten. Ja, en je kan uiteindelijk toch niet alles. Dus uh, de tijd zat leren. Maar uh, ze zijn absoluut goed in orde. Dat verwacht ik zeker. Jan van Loon wint trouwens de eerste tussensprint. Zwitser is weer uh, teruggepakt. Ze zijn dus bezig aan die tussensprints. Die wegen ook zwaar mee voor het algemeen klassement. Ik vind dat raar eigenlijk. Dat, dat rijders die zich puur richten op de massasprint. Of op die tussensprints. Uh, uh, misschien wel het klassement kunnen winnen. Zonder wedstrijden te winnen. Wat, wat vind jij van dit systeem ik vind het een mooi systeem omdat het gewoon zorgt dat er uh, gekoerst wordt in de wedstrijd. En dat je niet uh, wat in het verleden was gehad op een hele vlakke wedstrijden hebt. Je hebt gewoon de laatste twee jaar gezien dat dit systeem uh, zorgt voor spektakel. Ook al is er, uh, om wat voor reden ook, dreigt het een matte wedstrijd te worden. Maar er gebeurt gewoon echt wat. En, uh, ik ben er heel blij mee dat het er is. En uh, we hebben ook de laatste jaren denk ik dat het ook wel uh, zijn vruchten afgeworpen heeft. Bob de Vries wint uh, ondertussen trouwens de uh, tweede tussensprint. Tot slot, uh, Henkers. Hebben uh, vier prachtige winters uh, achter de rug. Met vier keer een natuurreisperiode en uh, prachtige tochten die gereden konden worden. Op die ene tocht na. Um, je hebt altijd hele mooie voorspellingen. Jij ja, uh, tovert altijd hele mooie theorieën uit. Hooghoed. Heb je nog een mooie theorie al? Nou, ik was van de week bij een, bij een wiskundige en die zei van nou, je moet altijd goed naar het gras kijken. Want als het graspuntjes naar het westen wijzen, dan gaat het en net hij gelijk, want dan komt de wind uit het oosten. Nee, ik weet het niet. Vraag het in december nog een en dan uh, denk ik dat ik u concreter op kan antwoorden. Dankzij wel. Dankzij Henk. je. dat? Henk. Oh, dat, was dat. Um, het betpint onder dat je open in Almere. Een Nederlandse finale bij de mannen. Deelplezier, Pang tegen Paliyama. En bij de vrouwen kan het ook gebeuren. He? Judith Meulendijk staat al in die finale. En de tegenstander zou Patti Stolzenbach kunnen worden... maar die wedstrijd gaan we laten zien als zij de partij wint... van de Tsjechische Govenhold als derde geplaatst. Op dit moment kijken we naar het vrouwendubbel. En ook dat zou een Nederlandse finale kunnen worden... als Selena Piek en Iris Stabeling als derde geplaatst... hun partij weten te winnen, want... Reeds in de finale staat het andere koppel, Samantha Barning en uh, Muskens. En de Nederlandse dames zijn goed op weg. Staan nu op 19-14 in de eerste game tegen een Engels koppel... van wie ze al gewonnen hebben dit jaar bij de Belgische Open. Ze staan dus voor. Wat dat betreft het is het lekker om uh, mee te nemen. En deze twee kleine blonde dames van Nederland doen het uh, uitstekend. Twee jonge talenten, Piek, ex-duinwijkster en uh, ex Talent, sporttalent van de gemeente Haarlem, die uh, doet het uh, goed samen met uh, Iris Stabeling. Ze verdienen hun geld op dit moment in de Bundesliga, in de competitie al daar. Maar mij maken deel uit van het Nederlands team en trainen heel veel op Papendal. Zij staan op dit moment op gamepoint, in de eerste game, tegen die Engelsen die uh, best wel goed gespeeld hebben dit toernooi. Onder andere de als tweede geplaatste uit Indonesië hebben verslagen. Dat doen ze niet zomaar, maar hier op dit moment in die halve finale komen ze voorlopig tekort tegen het Nederlandse duo. On your head. No. Don't do it. No, no. Don't do the crime if you can't do the time. Mm.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 Sammy, Davis Jr. en Beretta's Theme. Een uh, televisieserie die uh, maar drie jaar duurde. Ik dacht dat dat veel langer duurde. 1975 tot 1978. De mannen rijden hun rondjes. Het blijft boeiend, ook al regent het bij het marathon schaatsen. Sebastian Timmerman. Het gaat uh, hard op de Jaap-Edebaan. Waar uh, er nog 84 ronden dadelijk uh, gereden moeten worden. Van de 125 uh, ronden die er uh, in totaal gereden worden in deze wedstrijd. En we hadden net weer een kopgroepje. Maar op het moment beetje dat uh, jij ja, je aankondiging begon... Uh, werd die groep weer ingelopen. Het was een groepje, wel een sterk groepje trouwens. Met Christijn uh, Groeneveld, daarbij Jouke Hogeveen en Joost Vink. Maar ook dat ging dus niet door. Bob de Vries rijdt op dit moment goed en uh, attent voorin. Uh, uh, man die als altijd rijdt met het... Uh, Been nummer 1, beennummers zoals dat altijd zijn in het marathon peloton. En dan wordt er een beetje gekeken naar elkaar aan de overzijde... daar waar de coaches staan, waar Henk Angen en vroeger ook tussen stond... maar nu niet meer. En daar passeert Bob de Vries, onder andere Jillet Anema... de coach van de bandploeg, die ongetwijfeld nog wel wat aanwijzingen mee zal geven. Maar hij heeft nog niet op zijn vingers gefloten, Jillet Anema. Meestal is dat een teken om ten aanval te trekken. Maar dat fluitje hebben we nog niet gehoord. Weer een poging met nog 83 ronden te gaan. De volgende die het probeert is het ozen in ga, maar die komt ook niet echt weg. Zo is het nog altijd eigenlijk aftasten en is de groep die Henk Algenente straks voorspelde, uh, die groep met aanvallers die we al eens eventjes zou gaan demarreren, is eigenlijk nog niet ontstaan. Het ja, aftasten dat hebben we bij het volleyballen wel gehad. Uh, Groningen-Apeldoorn eerste set 25 tegen 19. Lars Geers kan Apeldoorn iets terugdoen in de tweede? Nee, tot nu toe niet. Het is 7-4 in het voordeel van de ploeg uit Groningen. Taylor Wilson deed wat Mark van Werkhoven in de eerste set deed. Hij uh, zorgde namelijk via zijn service voor een voorsprong voor Lee Kurgers. De verdediging van Dynamo ziet er nog niet goed uit. De organisatie is daar een beetje zoek. Er zitten wat jonge jongens. ...jongens achterin, bepaalde rotaties. Onder andere die Richard Janssen dus, die is er weer ingekomen in de tweede set. Die wordt veelvuldig uitgekozen door de serveerders van Likurgus. En hij heeft de ballen nog niet zo onder controle... ...dat de nieuwe spelverdeler, Jort Bredhauer daar heel veel mee kan. En soms zie je zelfs de bal direct het publiek inketsen. Dat zorgt voor de voorsprong voor dus die steeds groter wordt. Want als Felicissimo nu ook al gaat scoren... ...dat hij deze hele wedstrijd nog maar slechts sporadisch heeft heeft gedaan, dan uh, wordt het wel heel lastig voor de mannen uit Apeldoorn. Het is 9-4 in het voordeel van Lycurgus. Coach Mark Roper, die ziet ook een heleboel gebeuren wat hem niet aanstaat. Vooral de aanval dus van Dynamo, die uh, maar niet op gang lijkt te komen door die slechte, slechte verdediging. En als Freek Michel ook al vanuit het achterveld niet kan scoren, kan Lycurgus het overnemen wordt het 10-4 is het zomaar. Gebeurt waarschijnlijk in deze set. Lycurgus goed op stoom. Het is Dynamo die moet werken aan een betere verdediging. En dan uh, racht dan de tweede competitiewedstrijd van dit seizoen een uh, Topper Leiden tegen Zwolle. We hoorden je dit al uh, even met Toon van Helfteren. Wedstrijd is uh, zo te horen begonnen. Ja, maar echt een paar tellen. We zitten in het eerste kwart en nog geen punten op het scorebord. Dus dat betekent dat het echt allemaal nog moet gaan ontbranden in wat de eerste thuiswedstrijd van Leiden is dit seizoen. Slachter heeft de bal aan de rand van de cirkel. Een van de mensen die het zal moeten doen dit seizoen. Want vorig jaar Leiden in de finale van de playoffs terechtgekomen, uh, Uiteindelijk net geen landstitel. Ik zit nog even het uh, presentatieblad te lezen van Leiden. En daarin ziet uh, zie ik de trainer staan. Toon van Helftere dus. En die zegt ja we gingen als favoriet tegen Den Bosch. Wat het uiteindelijk dus uh, zou worden. Landskampioen. En misschien heeft dat ons uiteindelijk wel de das omgedaan. En wat Toon van Helft eerder ook zei in het interview dat ik met hem had. Ja, er zijn ploegen. Dat zijn topploegen. Den Bosch, de regerend kampioen dus. Dat geldt voor Leiden. Dat geldt voor de Gasterra Flames, voor Groningen. Dat zijn de ploegen die normaal gesproken om de titel gaan strijden. En ja, Zwolle is zo'n ploeg die in de middenmoot zit. Die er aan zit te komen. En vooralsnog wachten we op de eerste raken scoren, Want die is er nog altijd niet geweest. En we zijn toch alweer 1 minuut 20 aan de gang. En drie punten misschien van Leiden. Ja, het is 3-0 voor de thuis. De kop is eraf, zomaar zeggen. Doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe. Fraser and something in the water. We gaan naar het uh, volleyballen met Lars Geerts. Groningen tegen Apeldoorn is dat beslist. Uh, nee, het is nog niet beslist, want we zitten pas in de tweede set. Maar de stand is wel 14-7 in die tweede set voor Lee Kurrigus. Coach Ronald Sootsma hadden ze mannen even aan de kant. Sootsma van Lee Kurrigus. Dus waarom was me niet helemaal duidelijk. Want als je een voorsprong hebt van toen nog zes punten... dan, is, uh, uh, dan zou je het team toch laten spelen. Ik dacht eerst dat hij wat vrees had voor de service van Renzo Verschuren. Ook een nieuwe aanwinst voor Dynamo. Dat is een wat ervarener speler. Heeft een tijd in Rotterdam gespeeld uh, voor uh, wat... Uh, uh, onder toen nog Peter Blanchet, toen hij daar nog coach was. Uh, is daarna vertrokken naar Duitsland. Heeft een aantal jaren in Duitsland gespeeld. Nu dus weer in Nederland, in Apeldoorn om precies te zijn bij Dynamo. Heeft een gevaarlijke service. Maar op het moment dat je zes punten voorsprong st uh, staat, pardon. Dan uh, uh, wil je je team eigenlijk liever niet naar de kant halen. En uh, het gelijk werd ook direct bewezen op het moment dat het team weer in het veld kwam. Want daar kwam de service van Reso Verschuren. Die bal ging uit. Niks om je zorgen over te maken. 15-8, de voorsprong voor Lieke. Dynamo heeft het antwoord nog niet gevonden. Niet in de service, niet in de aanval. Heeft er wel voor gekozen om een nieuwe spelverdeler in het veld te zetten. Joost Joosten, ook een oud-gediende. Staat ook als assistent-coach op het wedstrijdformulier. Een dubbelrol dus. Was niet van plan om te gaan spelen vandaag. Maar werd door zijn hoofdcoach uh, Mark Rober toch het veld ingestuurd. Omdat de nieuwe spelverdeler Jork Bretthouwer volgens die coach niet voldeed. Joosten dus in het veld. Maar hij kan het tij niet keren. Het is 16-8. 8 acht punten voorsprong... Voor de Dutch Open badminton, Daar zit Theo Plachard. Theo, de vrouwendubbel. dubbel. Als het redden, naar de finale? Ja, het gaat goed. Ze staan voortdurend aan de goede kant van de score. En dan heb ik het over Selena Pieken. Iris stabeling namens Nederland tegen een Engelse koppel Olver en Robert 20 2015 game point in de eerste game. Maar ze lieten het Engelse nog terugkomen tot 2019. Maar toen maakten ze het uiteindelijk af met uh, 21-19. Uh, en is het. Uh, Punt voor Nederland in de eerste game en in de tweede game gaat het ook goed. Ze leiden voortdurend, staan nu weer met 13-9 voor. En dat lijkt me verder een appeltje-eitje dat zij deze halve finale gaan winnen. En zich morgen opnieuw mogen melden hier in de sporthal in Dat Opmerkelijk veel toeschouwers trouwens de hele dag. En ook nu nog bij dit toernooi dat ze de 64e editie beleeft. Volgend jaar dus de 65e keer. En daar zijn ze nu al mee bezig om daar heel veel... Activiteit en aandacht aan te besteden om dat jubileumtoernooi een hele mooie setting te geven. Voorlopig is nu de 64 e editie nog en een 14-9 voorsprong voor piek en tabeling in de halve finale van het damesdubbel. De die rijden hun rondjes nog steeds in Amsterdam. Is er al enige tekening daar in de strijd, Sebastian? Nou, het wordt een interessante wedstrijd hoor. Want het tempo ligt eigenlijk onveranderd hoog, zou ik willen zeggen. Dat valt eigenlijk nooit echt stil in het peloton. 67 ronden zijn er nog te rijden. De net hadden we een hele mooie situatie... toen Sander Kingma en Jens Zwitser met z'n tweeën demarreerden. Pieter Overmars sloot eraan. En toen kwam ook Bob de Vries. En dan uh, merk je meteen dat uh, de mensen toch wat uh, al, uh, aletter allemaal gaan worden... Uh, langs de kant. En ook vooral in het peloton, want Bob de Vries die moet je natuurlijk niet laten rijden... kreeg Frank Vreugdeel met zich mee. Maar het was de ploeg van Henk Angenent, de Wadero-ploeg... die uiteindelijk het uh, gaatje dichtreed. Er wordt weer gebeld... voor voor zeg maar, de tweede serie van die drie tussensprints. Drie ronden op een rij kun je dan 4-2-1 punten behalen. En het is Christijn Groeneveld, volgens mij, die daar in de vette demareert. Hij wil hier als eerste de punten gaan meepakken. En daardoor valt er ook weer een gaatje in het peloton. Misschien wel een mooi moment dadelijk voor. Inderdaad, Christian Groeneveld. Hij was het om dadelijk door te rijden. Zeker ook omdat zijn ploeggenoot daar vlak achter zit. En dat is weer Bob de Vries. Bob de Vries maakt een goede indruk, doet veel. Rijdt. Uh, veel in de aanval, rijdt attent. Een oud-ploeggenoot Willem Hut. trouwens van hem doet dat ook. Willem Hut hebben we ook al een paar keer in de aanval gezien. Willem Hut zit nu in het peloton en Bob de Vries rijdt richting Christijn Groeneveld die denk ik ook bij die tweede sprint de puntjes mee gaat pakken. En dan ben ik benieuwd wat er daarna gaat gebeuren. Gaat dit groepje van zo'n 4-5 man met Jan van Loon die daar onder andere ook bij zit en Berden de Vries gaat die uh, groep dadelijk uh, doorrijden of valt het stil en komt het peloton toch weer uh, terug bij elkaar. Nog te rijden 64 ronden in deze ja, leuke wedstrijd om naar te kijken. Raag dan niet mee. Leiden pakte de eerste drie punten tegen Zwolle. Basketbal topper. Hoe is het verder gegaan? 11-4 de stand en dat betekent dat er een vroege voorsprong is gepakt door de thuisploeg. Door Leiden dat nu kan uitbreken denk ik. Maar daar wordt een stokje voor gestoken door de spelers van Zwolle. Vrije dunk gezien de 7-0. Daar werd dat gaatje geslagen. Worthy de Jong. En zojuist de 11-2 gezien van Tony Gallo. Een snelle breakout van Leiden. Dat dus een tandje sneller speelt met name dan de ploeg uit Zwolle. Een van de subtoppers zeg maar dit seizoen. Vorige week in de nederlaag tegen de kampioen. Tegen Den Bosch. En dit is geen makkelijk begin van de competitie dus voor de spelers van Zwolle. Minuut of vier nog te spelen in het eerste kwart met de aanval van de thuisploeg. Zoeken naar ruimtes, naar vrijheid. Prachtige lay-up en die wordt ook benut. Goed gedaan door Tony Callo. Die schroeft ze de score op. En zo wordt het 13-4 in het voordeel dus van Leiden tegen Zwolle. Hey, never seen a day break. Leaning on my pillow. En het is magic. Het is kwart voor negen het volleybal Groningen tegen Apeldoorn Lars. Lycurgus tegen Dynamo. 23-15 is de voorsprong voor Lycurgus. Acht punten verschil. Dus ik begin een beetje te vermoeden... dat Ronald Soosma deze wedstrijd ook als een gedeeltelijke trainingsoefening ziet. Want hij heeft zijn tweede time-out genomen in een set waar hij met acht punten voor staat... Dat is over het algemeen niet gebruikelijk in het volleybal. Waarom haal je je spelers naar de kant? Wat wil je ze dan verder nog duidelijk maken? Nou, De enige dat ik kan bedenken is dat je nog wat aanvalsvormen wil doornemen. En die wil gaan oefenen. En dat werkt bijvoorbeeld nu. Want Felicissimo is de man die uh, Liekeurgus op setpoint zet in de tweede set. Robert Andréga heeft voor die set geserveerd. Een slechte aanval van Dynamo. En dan is het Taylor Wilson met de aanval. Maar die komt niet op de grond. Kan Dynamo het overnemen? Maar dan slaat Freedman de bal vol in een tweemansblok van Lycurgus. En zo is ook de tweede set voor de Groningers. 25-15. Dat mag je als Dynamo, als titelkandidaat Dynamo toch wel degelijk aantrekken. Ben je dat hele eind uit Apeldoorn naar Groningen gegaan om je af te laten drogen in deze tweede set. Met 10 punten verschil. 25-15 dus voor Lycurgus in die tweede set. 25-19 was het al in de eerste Lycurgus dus op een 2-0 voorsprong. Sinds een aantal jaren is Leiden weer helemaal terug... aan de top van het Nederlandse basketbal. De club heeft een roemrucht verleden... met de landstitel eind jaren 70 als hoogtepunt. Sinds 2007 is Leiden weer actief in de eredivisie... en pakt het alweer een keer de landstitel en de nationale beker. Leiden speelt in de vaak bomvolle, maar kleine... 5 mei hal. Nou, vanavond is dus Landstede Zwolle de tegenstander. Ragnar Niemeij praat met uh, de voorzitter Marcel Verburg... over de club en over het tweede leven van ZZ Leiden. Nou ja, wij zijn met dit project begonnen met in het achterhoofd... dat wij op uh, zeg eens 15 tot 18-jarige leeftijd uh, in de parkettijd hier aanwezig waren. En alle ja, hoogtijddagen van het Leidse basketbal hebben meegemaakt. Daarnaast ben ik zelf uh, een van de exponenten van de basketbalschool... Toen van Nederland uh, en zeker van Leiden het Bonaventura College. En daar werd je op de eerste dag dat je daar kwam kreeg je meteen een basketbal in je handen. En moest je gaan basketballen. En ik heb in die tijd uh, in het schoolteam mogen spelen. En uh, naast regelmatig leidskampioen Zuid-Hollands kampioen, ook nog een keer Nederlands kampioen geworden. En dat is eigenlijk wat ik met basketbal heb gedaan. Daarna ben ik een hele tijd uit de basketbalwereld weg geweest. En in 2005 hebben wij met een aantal vrienden, met z'n drie eigenlijk, gezegd van... Uh, zullen we het eredivisiebasketbal weer terug gaan brengen naar Leiden. Met in het achterhoofd dat verleden van Parker. En uh, zo is het weer opnieuw begonnen. Daar wordt altijd heel veel over gesproken. Over dat ja, roemruchte verleden. 11.000 mensen in de Groenoordhallen waar jullie dan naartoe gingen hè, voor, die, voor die wedstrijden. Dat is een hele ja, open vraag en misschien wel een makkelijke vraag om nu ook te stellen. Komt dat ooit nog terug? Kijk, je zult in ieder geval een goede accommodatie moeten hebben. Dat is, dat is een voorwaarde. Hè? Wij hebben op dit moment geen enkele accommodatie waar we zoveel mensen kwijt kunnen. Ik denk dat als je een goede accommodatie hebt en de Nederlandse competitie zich goed blijft ontwikkelen... met veel spannende wedstrijden, dat, uh, dat je dat niet moet uitsluiten. Ook in Leiden niet. En uh, we hebben het gezien natuurlijk uh, in de periode dat wij uh, in 2011 richting het landskampioenschap gingen. Als we toen vijf, zesduizend kaarten hadden gehad, dan waren ze ook weg geweest. Dus dan is de basis in ieder geval aanwezig. En toch? Het gaat heel vaak over randzaken. Dat het er, het is, er is geen geld, er zijn problemen, er wordt niet Europees gespeeld. Want daar is geen budget voor. Het komt vaak negatief in het nieuws. Ook niet in de laatste plaats vanwege de prestaties van Oranje bijvoorbeeld. Vecht u tegen de bierkaai? Nee, kijk, als wij vechten tegen de bierkaai, dan, dan, dan zou je haast zeggen stop ermee. Ik denk dat je met enthousiasme hiermee verder moet gaan. En er zijn volop mogelijkheden. Alleen, daar heb je wel elkaar voor nodig. En dat betekent dat wij de bond nodig hebben, want het aantal leden zal moeten groeien. Uh, het Nederlands team zal heel duidelijk met een duidelijk plan uh, aan het werk moeten. Want het Nederlands team beschouwen wij als onze uithangbord. En, en dat is gewoon heel wezenlijk voor het eredivisie basketbal, dat uh, ze een A-status krijgen. En natuurlijk zal de Nederlandse heren eredivisie ook uh, groter moeten worden. En we zijn blij met de terugkomst van Amsterdam en Den Helder. Dat is een goede stap. Er lopen in Nederland nog een aantal initiatieven. Nou, dat zijn allemaal uh, goede basisvoorwaarden. De samenwerking binnen de FEP tussen de clubs uh, zie je gewoon dat het de afgelopen twee jaar steeds beter aan het worden is. En laten we hopen dat, dat er uh, in ieder geval volgend jaar ook weer een paar clubs bij komen. Maar goed, we moeten ons ook realiseren dat het economisch natuurlijk mindere tijden zijn. En dat het uh, allemaal niet, uh, er niet makkelijker op is geworden om uh, gelden te verzamelen. Aan de andere kant, uh, een stukje creativiteit kan ons daar ook in helpen. Jullie werken met in principe fulltime spelers... die ook ja, een salaris krijgen waar ze in principe van, van kunnen leven. Dat kan eigenlijk bij drie ploegen in Nederland. Hoe krijg je dat voor elkaar? Is dat een hele grote sponsor? Is dat slim denken? Of is dat een achterban waar potentieel in zit? Wat maakt het dat je hier in Leiden het bijvoorbeeld in dit geval zo kunt doen? Nou, wij hebben uh, natuurlijk het verleden uh, van Parker en Elmex als twee grote sponsoren in die tijd. En wat je toen ook zag, als een grote sponsor stopt, dan stopt eigenlijk het eredivisieverhaal. En toen wij eraan begonnen hebben we vanaf dag één gezegd, prima dat er een goede grote hoofdsponsor komt, maar wij gaan vooral bouwen aan een groot businessplatform, een grote businessclub die daarachter zit. En dat zien we nu in deze periodes, dat het economisch toch wat minder gaat. We hebben de basisprijs toch op een redelijk niveau gezet. Dat betekent toch dat je redelijk kwalitatief goede bedrijven in je businessclub hebt. En dat, dat gaat zich nu uitbetalen, want wij eh, groeien nog steeds qua aantal leden in de businessclub. En dat in een periode dat het economisch toch wat minder is. Kijk, bij ons zouden de beste tien of twintig tegelijk kunnen opstappen, dat kan. Maar eh, in één keer alle sponsoren weg, dat kan niet door het systeem wat we hebben. Het is ieder jaar een jaarlaag van drie jaren. Men moet ook minimaal voor drie jaar tekenen. Elk jaar komt er een schijf van drie jaar bij en zo gaat dat voort. En ja, dat geeft gewoon continuïteit en dat geeft ook de mogelijkheid om als bestuur iets verder te kijken dan één jaar. Goed, ja, dat was Marcel Verburg uh, van uh, Leiden. Die dus uh, goede zaken hoopt te doen met zijn club. Hij ziet de toekomst rooskleurig in. Kijken of dat ook voor uh, de dubbel geldt. Ja, we zijn vol met brugjes vanavond, Theo Plessaar. Wel ja, ja. <laughs> bij de vrouwen. Piek <laughs> en tabeling, degelijke overwinning. Twee keer 21-19 uh, tegen het Engelse koppel. Dat betekent dat zij zich voegen in het rijtje finalisten van uh, morgen. En het entertainment hier tussen de partijen. Ja, het mag niet te veel kosten. Vandaar dat we kijken naar dames van dansstudio Yvette... in afwachting van de laatste halve finale van vanavond... waarin Betty Stolzenbach namens Nederland uitkomt. Mooi. Even naar het amusement luisteren. Uh, over amusement gesproken. Het marathon schaatsen, één brok amusement. Ook vanavond ondanks de regen, Sebastian Timmerman. Het is een leuke wedstrijd hoor. Die uh, uh, ja, een beetje alle kanten op gaat. En op dit moment uh, kijk ik naar uh, Pieter Jan van Eck. Die uh, probeert om uh, weg te rijden. Reed net in een groepje samen met Ruud Aarts en met Sander Kingma. Ging er bijna rond, zoals dat heet, pakte bijna een ronde voorsprong. En toen uh, was het even alle Hens aan Bandek en was het uh, de bandploeg, die groene brigade die uh, vol ging rijden met Bob de Vries, met Arjan Stroetega, met Ingmar Berga onder andere. En die reden toch wel een uh, groot gedeelte van het uh, verschil dicht. Maar het gat is nog niet niet helemaal gedicht. Ook onder toezicht van Henk Gemser. Teruggekeerd uh, uh, bij de ijsbaan. Uh, want Henk, je bent trainer geworden bij een van de ploegen. Ja, van bij de Hanne Westerhof. Ik ben daar in maart, februari maart al door gevraagd door uh, mijn voorganger Bram Sigma. Nee, uh, ik had grote aarzeling, want uh, ik heb een volledige klus te doen uh, toen uh, bij de Nederlandse handboogbond. een stopsoort uh, uh, directeur. Nou, tot en met dus de Olympische Spelen Paralympische Spelen was ik in, uh, in functie. Dus ik kon niet eerder dan eigenlijk, dus drie, vier weken geleden werkelijk me dus daarin mobiliseren. Als trainer dus bij die ploeg, bloed kruipt dan waar het niet gaan kan? Nou, als je dat zoveel zegt, zal dat zo zijn. Maar het is ook zo dat het uh, natuurlijk ook eigen belang is. Want ik beleef daar heel veel aan en met twaalf jaar een bestuurlijke functies gehad te hebben. Van Olympiëzijde in Athene, tot en met de bestuurslid de CNSF, tot en met Sjout de van Vancouver. En, en twee jaar op een gegeven moment de Handelbond. Nu weer met mannen en met sporters op pad mogen zijn. Is dat leuker? Eigenlijk wel. Ja, dat is ook je vak. Hè? En uh, nogmaals, uh, ik ben heel veel uh, ervaring rijker geworden, dus rijker geworden in deze twaalf jaren bestuurlijke functies. Maar het hele elementaire, dus het werk met die sporters die dus eigenlijk een, de lat heel hoog hebben gelegd voor zichzelf al. En dat mag je dus bij in de buurt zijn en dan mag je ze adviseren en ze luisteren ook nog. Dan is het heel erg aangenaam. Ja, luisteren ze naar? Ja, ja, ik heb mazzel. Is het heel anders om uh, marathonrijders te trainen dan, dan lange baanrijders? Nee, het is hetzelfde soort gevolg. Alleen ja, de sport vraagt andere dingen. Dus je moet een analyse maken van de sport. En vervolgens die vermogens, dus bij die, die sporters, dus ontwikkelen die, die specifiek marathons gaan zijn. Alleen het begint allemaal met de techniek. En ja, daar had ik voor iedereen al heel snel een boodschappenbriefje waar ze dus mee aan het werk moesten. En dat hebben ze gedaan? Dat kan niet zo snel. Dat heeft, dat heeft tijd nodig, want je moet de bewegingen veranderen, je moet ze dus inslijpen, je moet 160.000 keer herhalen. Dus in die zin, we zijn geen tovenaars met elkaar. Dat heeft gewoon tijd nodig. Maar, die tijd heb ik ook gekregen, dus uh, we hebben in principe voor twee jaar afgesproken. Hoe doen ze het tot nu toe in uh, deze eerste wedstrijd van, uh, van de cup? Nou, ik moet zeggen, voorin uh, en uh, er schaatsen nu ook één voorop. Dus een, en dat is? Dat is uh, we zijn ver voorbij de helft van, uh, van de race en dat is, dat is prima. Chris Pijn Ariens en uh, Dirk Fabriek en Jauke Hogeveen en Jan uh, van Loon. Die schaatsen voor de, de, uh, de Haan en Westerhoff. is natuurlijk... Uh, Aangenaam, ze zijn serieuze deelnemers. Ja. Uh, vorig jaar won Ariens uh, de cup. Hij zit nu ook inderdaad weer uh, aardig attent voor in meterheid. Peloton scheurt een beetje. Dit is wel een fase, Henk, tot slot, uh, uh, waar je attent moet zijn. Ja, uh, wij ook als toeschouwers en ik ook als trainer. Dus eigenlijk moet ik mijn gesprek nu aflopen. Zullen we dat maar doen dan? We gaan, we gaan weer kijken naar, uh, naar de tussensprint. 36 ronden nog te rijden onder het, hoog, het strenge toezichthoog van Henk Genzer. Dankjewel, Henk. En ik wens je een strenge winter toe. Dankjewel, <laughs> <laughs> dankjewel. Hetzelfde. Idem, zeggen we dan. Uh, eerder vanavond hadden we even contact met Bas Tichler. En die meldde toen dat Nick Viergever een fikse tik op zijn knie had gekregen... bij de training van het Nederlands aftal. Inmiddels is het duidelijk dat het allemaal toch wel meevalt. en gaat in ieder geval mee naar Roemenië. En de finale van de Shanghai Masters gaat tussen de Sevier Novak Djokovic... en de Brit Andy Murray. Djokovic, de nummer 2 van de wereld... ontdeed zich in twee sets van als vierde geplaatste Tsjech. Thomas Berdik, 6-3 en 6-4. Murray won van de mondiale nummer 1, zoals het zo mooi heet. Roger Federer. Graag tot zo